vandaag vieren we Ganouka. En voor diegenen die denken van ja, en het zal er waarschijnlijk niemand zijn, maar je weet maar nooit, die niet weten hoe exact en waar Ganouka vandaan komt, doen we een kleine warming up. Is dat goed? En dan gaan we terug in de tijd en dan gaan we naar de tijd van Alexander de Grote, die in zijn drift gedeelte van de wereld aan het veroveren was. En zo kwam hij ook in Israël. En overal waar hij kwam wilde hij het Hellenisme, het Griekse denken, met alles wat erbij hoort, wilde hij invoeren. En hij had afgodenbeelden beelden bij zich. Zeker het beeld van Zeus. En overal waar hij kwam, dienden mensen dat beeld te aanbidden. En dat was hij ook van plan in Israël. En de Israëli's waren daar niet helemaal op bedacht. Dus die hebben uiteindelijk een soort compromis gesloten met, met Alexander de Grote. Dat zij dat beeld niet hoefden te aanbidden. Maar dat de joden afspraken dat ze in ter ere van hem hun zonen en dochters wel Griekse namen wilden geven. En zodoende waren zij gevrijwaard... want daar was Alexander wel door vereerd. Maar Alexander de Grote leefde niet zo lang... en het Rijk van Alexander viel in vieren uiteen. En onder het bewind van koning van Syrië... Antiochus Epiphanes... ...trok deze koning op en veroverde uiteindelijk Israël. En overal waar zijn soldaten kwamen... ...hadden zij afgoden beeld van Zeus bij zich. En wat zij wilde... ...zij wilde maar één ding... ...en zij wilde dat... De Torah niet meer onderwezen werd. De Shabbat niet meer gehouden werd. En ze wilden maar één ding. Dat het Hellenisme, het Griekse denken met de afgoden en de verheerlijking van de mens zelf. We moet niet vergeten dat in het beeld van Nebukadnezar de droom die Daniel uitlegt. Hebben we het gouden hoofd van Babylon. We hebben de zilveren torso van de mede en de persen, het rijk. En dan krijgen we... De heupen in het koper en daar staat het Griekse rijk voor. Het is het meest perversische rijk wat ooit is ontstaan. Weinig mensen die dat weten, maar niet voor niets is dat gedeelte dat rijk. Vanuit Griekenland is dat hele verheerlijke van lichaam en van het mooi uitzien en vooral mannen... Het homofilie heeft daar zo welig getierd en is de bakermat daarvan. Nu nog, in Griekenland. Maar goed, zij trokken, zijn soldaten trokken rond... en overal wilde men de mensen heropvoeden. En men kwam in steden en in dorpen. En dan werden de mensen bij elkaar gebracht. En dan werd er altijd gezocht aan de oudste. Om als eerste naar voren te komen en het neer te knielen en te buigen voor het beeld van Zuis. En op een goede dag kwamen zij op een verkeerde plek. Halleluja. En die plek heette Modiin. En Modiin is een dorp wat uiteindelijk in de bergen ligt. Tussen, laten we grofweg zeggen, als je buiten Jeruzalem komt en je gaat richting Tel Aviv. Dan kom je buiten Jeruzalem. Het stadje Modiin kom je tegen. En in Modi'in werd het dorp verzameld en moest men bij elkaar komen. Daar waren de soldaten met het afgode beeld. En werd er verzocht aan de dorpsoudste om als eerste dat te doen. Dat was natuurlijk het meest makkelijk. Als hij het deed, volg de rest automatisch. Mattiahu heette deze man, de oudste. En ze vroegen hem... Maar hij deed dat niet. En toen was er een andere inwoner, een wat oudere man. En die zegt, dat gezeur, dan zal ik wel als eerste zijn... ...dan zijn we van dat gezanik af. En hij liep naar voren om te buigen en te knielen voor dat beeld. Maar Matthijahu vloog hem aan en doodde uiteindelijk deze man. Er ontstond een gevecht met de soldaten. Maar al snel waren zonen van Matthijahu erbij... En het werd één knokpartij en anderen sloten zich aan, doden uiteindelijk ook de soldaten. En deze rebellen, die trokken zich terug in de bergen en voerden Guerilla en Remmelie tegen de overheersing van Epiphanes. Dat is wat er gebeurde. En Epiphanes had onderwijl Jeruzalem veroverd, de tempel veroverd. En heeft daar varkens geofferd en het beeld van Zeus in de tempel geplaatst. Hetgeen overbodig is te zeggen dat dat een gruwel is, niet alleen voor God, maar ook voor zijn volk. De strijd heeft drie jaar geduurd. Matthieu is uiteindelijk overleden en werd opgevolgd door zijn zoon Jehuda. De Maccabeer. Maccabeer wordt wel vertaald als hamer. En meer en meer mensen sloten zich uiteindelijk aan. En de strijd heeft ongeveer drie jaar geduurd. Totdat zij terugveroverd hadden de tempel Jeruzalem. En het leger, onwaarschijnlijk, dat handjevol met mensen, het machtigste leger toen, heeft verslagen en verdreven uit Jeruzalem. Ze zijn de tempel ingegaan, die tempel was volkomen ontwijkt en verwaarloosd. Het gras groeide binnen tussen de tegels en afgode beelden stonden daar. Alles moest gereinigd worden en schoongemaakt worden. En dat is ook wat er gebeurd is. En dan komt het verhaal van het weer in dienst nemen van de tempel, waar... Ook de menorah ontstoken wordt. En voor de menorah is nodig olie. En niet zomerolie. De olie die staat beschreven in zijn woord. Die gemaakt wordt. Neemt ruim een week. Acht dagen. Om deze olie te vervaardigen. En de enige reine olie. De enige kruik die er was. Was goed voor één dag. En men heeft toen gedacht. Wat gaan we doen? Maar men wilde. Niet langer wachten, maar de tempel wederom in gebruik nemen. Dus heeft men de menorah ontstoken. En die heeft in plaats van één dag, heeft hij acht dagen gebrand. Totdat er een nieuwe voorraad olie was. En dit feest werd, wordt nog steeds genoemd het feest van Hanukkah Yeshua vierde dat feest. Mensen vertellen mij soms, in christelijke kringen, onze kringen, worden dan gezegd... ...ja, waarom vieren jullie ganouka? Ik zeg, waarom niet? En zij zeggen, ja, maar jij bent tegen kerst. Ik ben nergens tegen. Ik vind alleen dat iedereen moet weten wat het inhoudt en waar het vandaan komt. En dan zeggen mensen, maar jij viert dus ook een feest wat niet in Gods woord voorkomt, wat niet behoort tot de moedim, tot de feesten in de cyclus van Yahweh. Ik zeg, ja dat klopt. Waarom mogen wij dan geen kerst vieren? En mijn antwoord is altijd heel simpel. Ik vertel niemand wat iemand wel of wat niemand niet mag, dat is één. Punt twee, is het wel zo dat niet a priori alle overleveringen en tradities fout zijn... Daar waar ze niet in tegenspraak zijn met Gods Torah, is er niets aan de hand. Maar daar waar ze regelrecht tegen zijn Torah ingaan, is het absoluut fout. En dat is wat kerst is. Halleluja. Dat is waar we voor staan. Dat is waar het over gaat. En ik kijk vaak naar de genoekia... En als ik kijk naar de genoekia, dan in alle schakeringen kom je ze tegen. Dan denk ik, waarom die negen kaarsen? De menorah is uiteindelijk volmaakt, want hij heeft er zeven. En de menorah in mijn punt staat voor de, de, de totaliteit van Gods werk en de schepping. En de zeven kaarsen vertegenwoordigen ook de zevenduizend jaar. De zevenduizend jaar in het volmaakte. Om die zevenduizend jaar te realiseren hebben we negen kaarsen nodig. Want Yeshua, de dienstknecht, de shamash, is gekomen om uiteindelijk de tijd te vervullen. En dan denk je, ja, hoe bedoel je, wat is dan, waarom dan acht? Omdat de zeven de volheid van de tijd gaan aangeven. En de achtste dag is die dag die nieuw is en die nooit meer ophoudt, daar waar ook Gods woord over spreekt. Halleluja. Het is zo geweldig, want Gods woord is zo fantastisch. En ik raad iedereen aan. En ik stuur iedereen. Lees niet Gods woord. Want dat gaat je niet baten. Maar bestudeer het. Bestudeer het. Eet het. Het spreekwoord is heel simpel. Je bent wat je eet. En daarom dienen wij zijn woord te eten. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Heeft eeuwig leven. Waar zullen wij gaan? En waar kunnen wij gaan zonder hem? Hij die woorden heeft van eeuwig leven. En hij die zegt. Je zal niet eten van brood alleen. Maar van elk woord wat uit mijn mond is voortgekomen. De grootste openbaring die kwam. Ik zeg altijd maar zo, het woord van God moet je op een bepaald manier kunnen lezen en begrijpen. Het woord van God, en als ik dan ga naar de tenag, dan is dat woord, vergelijk ik wel eens met een computer. Ik heb hier een iPhone, ik ben helemaal geen technisch iemand, maar ik ben gek op wat efficiënt is. En dit ding is efficiënt voor mij, daarom weet ik ermee om te gaan, anders doe ik het niet. En dit apparaatje, computer, werkt op een basisprogramma. Ja? En elke keer krijg ik updates. Dat zijn verbeteringen, verduidelijkingen op mijn basisprogramma. Begrijpt u dat? Nu, als ik het basisprogramma niet heb en ik ontvang de updates, wat doet mij dat? Niets. Ik kan interessant ermee gaan rommelen. Ik kan het interpreteren op mijn eigen wijze. Eigen wijze. Maar het gaat me niet baten. En dit is exact hetzelfde. Lieve mensen. De Tenach is Gods basisprogramma. En de Brit Gadasha zijn de updates. En die updates... die Geven openbaring, verduidelijking en bevestigen de tenacht. Als wij werken alleen met de Brit Gadesha en wij nemen het basisprogramma niet. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan wij interpreteren en dan gaan wij dingen lezen die er niet zijn. Het is compleet en het is Volmaakt. Ik leg het ook wel eens uit dat dit woord staat voor de ark van het verbond. En als je leest over de ark van het verbond, dan lees je altijd dat in tweeën. Je leest over de ark, apart, en dan wordt er gesproken over het verzoendeksel. En daarom zeg ik ook wel eens tegen mensen, kijk, dit wat wij oude verbond noemen, wat een belachelijke uitlegging is, dit ...is de ark. En toen kom, kwam... ...in de Brit Gadesha... ...het verzoendeksel. Halleluja. Het hart van God. Zo zie je dat ook in de tempel... ...neemt het die plaats in. Het is zijn hart. En in zijn hart... ...is leven. De boom des levens. Er is geen verschil... ...tussen Torah... ...en Yeshua. En dit is een van de grote problemen. Wij weten zo goed te vertellen... ...dat de joden blind zijn. Maar dat staat er niet. Shaul zegt dat de joden... ...gedeeltelijk verblind zijn. En dat nog ten behoeve van ons. En dat klopt. Zij zijn gedeeltelijk blind... Zij zien de Torah, maar zij zien in de Torah niet Yeshua. En hoe blind zijn wij? Wij zijn blind aan het andere oog. Want oh, wij zien Yeshua, maar we zijn stekenblind voor de Torah. Toch? Dat is zoals dat in elkaar steekt. En de grootste openbaring is gekomen... In de Brit Gadesha zijn het de updates die ons verduidelijken wat de tenag aangaat. En een van de grootste openbaringen die er zijn gekomen, die lees je in het Evangelie zoals men zegt van Johannes, Johanan. Iedereen mag het geschreven hebben, maar ik vertel u hier, het kan nooit Johannes geweest zijn. Nooit. En dat is misschien shocking voor iedereen, maar het bestaat niet. Zijn naam wordt nooit genoemd. Er staat de discipel die Yeshua lief heeft. En heel vaak wordt het ook uitgelegd in theologische kringen, in dogmatische kringen... ...dat Yohanan zo bescheiden iemand is die zijn naam er niet in wilde hebben. Mijn vraag is dan, wat is er gebeurd met zijn bescheidenheid... ...in verband met de brief 1, 2, 3 en openbaringen. Ik, Johanan. Ik, Johannes. Is dat verdwenen? Is zijn bescheidenheid weg? Maar ik zal je één puntje geven. Ik wil er verder helemaal niet op ingaan. Maar het is leuk, want dan heeft u iets om uit te puzzelen. Geloof niet wat ik zeg, maar check alles. Maar wat staat er? Er staat, als Yeshua wordt gevangen genomen, dan vluchten alle discipelen. Alleen de discipel die hij lief heeft, die volgt hem, die gaat eerst bij hem. Op geruime afstand gevolgd door nummer twee, oftewel Kevas, Petrus. Dan komen ze bij het huis, dat staat in dat evangelie, dan komen ze bij het huis van de hoge priester. Ja, en daar gaat Yeshua naar binnen. En dan staat dat de discipel die Yeshua lief heeft, zo naar binnen gaat. Want staat er, hij is er zeer goed bekend. En de bekende van de hoge priester. Hij regelt zelfs dat Kefas naar binnen kan. Ja toch? Dat is wat er staat. Hij is zeer wel ingevoerd. Dan gaan we naar handelingen. Daar waar Yeshua reeds weg is. En dan worden Petrus en Johannes opgebracht tot de volledige Sahendrin, Tot de volledige raad waar de hoge priesters, Caiaphas Aranias, de hele bende zit daar. En deze twee worden voorgeleid. Klopt dat? En dan wordt de vraag gesteld, wie zijn dit? Zij wisten helemaal niet wie dat waren onbekende lui, vissers simpele zielen dus die hoge priester die zeer goed bekend was met de discipel die Yeshua lief had die deden een soort verstoppertje we doen net alsof we niet weten wie hij is onmogelijk lieve mensen onmogelijk kijk het maar na het kan niet wie is het dan wel? In mijn ogen is er maar één iemand die zich kwalificeert voor dat evangelie. Want er is maar één iemand die zo genoemd wordt. Lazarus. Meester, Lazarus, de discipel die gij lief hebt. En die wordt altijd zo genoemd. Hij was het, die aan de borst lag op bij het avondmaal. Vergis je niet. Het was deze man die de openbaring kreeg. Dit evangelie opent. Hoe opent dat evangelie? In den beginnen. En dat geeft gelijk aan dat het een commentaar is. Een update, een openbaring heeft deze man gehad. En welke openbaring heeft hij gehad? Er staat in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. Het woord was God en alles is geworden door het woord dat geworden is en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is enzovoort welke openbaring had Lazarus gehad ik zal u vertellen hij lag stinkend en wel in zijn graf ontbinding was reeds ingezet klopt toch En hij, in ontstaat van ontbinding, hoorde de stem. Lazarus, kom naar buiten. En wie kwam eruit? Lazarus. Lazarus wist één ding. Hij had de openbaring over dat woord. Hij heeft zijn stem gehoord vanuit de diepe dood. En gebracht tot het leven. En wat was dan de openbaring? Genesis zegt... Bereshit bara Elohim et ha va aret. Ja toch, dat is de eerste zin. Bereshit, in het begin, bara schept Elohim, God, et. Vertaald als de. Maar de is in het Hebreeuws ha, ha-shamayim. Misschien werd er gestotterd. De, de... de hemel en de aarde. Maar er is niet één vertaling buiten het Hebreeuws wat de juiste vertaling heeft weergegeven. Er is niet één vertaling buiten het Hebreeuws. En de Joden weten het ook niet. Want de rabbijnen weten ook niet wat dat woord et daar doet. En dat komt in de Torah, als ik het goed heb, nog ergens in de zestig keer voor. Zomaar in de teksten staat het. De Alef en de Taf. En het punt is dat... Als ik dat vraag aan mensen... Weet je wat Alef en Taf is? Geen idee, zegt de meerderheid. Maar als ik zeg... Jezus zei... Ik ben de... Dat weet iedereen. Maar ik zeg altijd. Dat heeft hij nooit gezegd. Ja, zeggen mensen. Ik zeg nee. Ja, en die komen. Met de teksten. Ik zeg ja, ik weet wel wat er staat. Maar ik weet ook één ding. Hij sprak geen Grieks. Dus hij heeft nooit gezegd. Ik ben de alfa en omega. Maar hij heeft gezegd, ik ben de alef taf. De eerste en de laatste letter van het Hebreeuws alfabet. En die openbaring heeft degene die dat evangelie geschreven heeft ontvangen. Hij is het. Dit is het eerste wat geschapen is. Namelijk het woord. Zonder de taal is er niets. Het is Yeshua die alles heeft gemaakt. Yeshua heeft deze hele wereld geschapen. En alles wat u leest heeft hij gedaan. Hij heeft de verbonden gemaakt. Alles is door hem gekomen. Het begin der schepping Gods. Halleluja. En door hem is alles geschapen. Hij is het woord. Het is het woord wat vlees geworden is. Hoeveel heb jij kunnen zien van mijn woorden? Niets. Maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoon. Hij is zichtbaar geworden. De Torah is... ...zichtbaar geworden in hem. Hij heeft de Torah voorgeleefd. Hij heeft laten zien wat het waarlijk inhoudt... ...niet wat wij ervan gemaakt hebben. Hallé. Halleluja. Het is zichtbaar geworden. We hebben het gehad over die mensen... Die het opgenomen hebben tegen een enorme legermacht. En als we gaan kijken in het woord van God, komen we continu deze mensen, deze helden, deze getuigen, komen we tegen. Ja toch? Er is zelfs een heel hoofdstuk gewijd in de Hebreeënbrief over al de helden. We leven in een tijd en in de tijd ...van Elia. In de christelijke Bijbel... ...ik zeg met nadruk... ...in de christelijke Bijbel... ...is het laatste... ...stuk... ...wat er geschreven staat... ...Maliachi. En Malachi... ...Maliachi eindigt... ...als volgt... ...in Malachi 4 vers 4... Gedenk de Torah van Moshe mijn knecht die ik hem op hoor heb geboden heb voor geheel Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Eliahu voordat de grote en geduchte dag van Yahweh komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. En in deze tijd leven wij. Overal in de wereld komt er openbaring omtrent dit gedeelte. De religie is het grootste probleem van de mensheid. En de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van Yeshua en is geen God van religie. Maar hij is een God van relatie. Amen. Grootste probleem wat wij als mensen ondervinden is dat ieder mens religieus is. En degene die denken ik ben het niet, staan met stip bovenaan. Want daar komen wij namelijk collectief vandaan. En met religie bedoel ik niet alleen maar judaïsme, christendom, hindoeïsme, boeddhisme of welk isme dan ook. Atheïsme is ook een religie. Het hele politieke systeem is religieus. Vormen die landen zich aangemeten hebben, zijn religieus. Of het dictatuur is, of het communisme heet, of het heet democratie, maakt mij niet uit. Het is in de grond religieus. De zakenwereld is religieus. Ik ga verder, het is wel zo ver, dat de meeste huwelijken zijn religieus omdat twee mensen een vorm hebben gevonden om wel of niet samen te leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij in relatie met elkaar leven. Ons grootste handicap is dat wij niet bevatten wat relatie inhoudt. Want we hebben het nooit kunnen leren. Je kunt niet naar enige opleiding, enige universitaire opleiding, omtrent relatie. De enige vorm waar je kunt leren omtrent relatie is in zijn woord. Want dit hele woord gaat over relatie. Maar het verschil tussen religie en relatie is enorm. Zelfs al denken wij te begrijpen wat hier staat en wij denken en lezen met onze religieuze mindset, dan gaat het nog compleet fout. Want relatie is een compleet andere dimensie, en dat is wat wij niet in ons dragen. Het is wel een enorm verlangen van een ieder, maar het is niet wat wij zijn. God heeft alles ...met relatie. Dat is wie en wat hij is. Maar niets met religie. Religie, het verschil tussen de religie en de relatie... ...is een simpele. Religie is gericht op mij. Relatie is altijd gericht op die ander. Altijd. Religie werkt op een aparte manier... Vaak is het schijnbaar zo dat het gaat om die ander. Maar uiteindelijk gaat het om mij. De basis van religie is de basis van die vader der leugen. Die zich altijd wil verheffen boven een ander. Dat is waar het over gaat. Dat is waar het over gaat binnen geloof binnen religies, binnen denominaties mijn idee is beter dan jouw idee zelfs hier komen we al in een discussie en zeggen wij jij begrijpt niet, ik begrijp beter wij willen ons altijd verheffen, dat is aan de koor in ons vlees wie wij zijn maar dit is het grootste probleem en het grootste gevaar van de gehele mensheid. Maar relatie... is een andere dimensie. Een volkomen andere dimensie. En jaren geleden... bij het bestuderen van het woord... kwam ik... in een groot probleem terecht... in Genesis 22. En daar sprak God... tot Abraham. En hij sprak... Abraham... En Abraham zei, hier ben ik. En God sprak, neem uw enige zoon, degene die gij lief hebt, Isaac, en offer hem als een brandoffer in het land van Moriah op de plaats drie dagen hier vandaan die ik u zal aanwijzen. En dan staat er iets shockings voor mij. De volgende ochtend vroeg stond Abraham op, met andere woorden, hij was gaan slapen. Maar ik ben een vader en ik heb een zoon, die zit daar en die heet David. En op het moment dat ik dit lees, gaat het niet goed bij mij. En ik zeg hardop, want zo ben ik en dat kunnen mijn kinderen en mevrouw onderschrijven, tot de vader, al schreeuwt u het van de daken tot mij, never ever zal ik mijn zoon offeren. En toen dacht ik, wat lees ik en wat is dit? Die Abraham, is het een psychopaat? Of is er iets anders? En van dat laatste gedeelte ben ik uitgegaan en ben ik door gaan worstelen over dit stuk. En als jullie tijd hebben, een dag of veertien, 24 uur per dag, wil ik er wel over spreken. Zo powerful is dat stuk. Maar ik spoel door en ik kom naar het eind van dat stuk en dan staat er, Als Abraham zijn zoon heeft gebonden en klaar is om hem te slachten, wordt hij tegengehouden door de engel. En God spreekt door de engel en zegt, stop, doe de jongen niets. Want nu weet ik dat je mij vreest en dat er niets is wat je voor mij achterhoudt, niet het meest kostbare wat je bezit. En daar zijn mijn ogen langzaam, vooral langzaam, maar wel zeker, open gegaan. God heeft een relatie met Abraham. En Abraham heeft een relatie met zijn God. Dat wordt daar zichtbaar. Niet alleen wordt dat zichtbaar, maar er wordt ook zichtbaar de relatie die Abraham heeft met Isaac en Isaac met zijn vader. Isaac is een volwassen man, naar wat ik zelf geloof, naar wat ik persoonlijk geloof, niet hier geschreven, dezelfde leeftijd als Yeshua was. Het was geen kind. Hij was prima in staat om zich te verdedigen... Hij was prima in staat om zijn vader te overmeesteren. Maar hij heeft zijn mond niet open gedaan. Ook hij heeft niet getwijfeld aan zijn vader. En deed wat zijn vader hem opdroeg. Het is van een dementie die dat van ons overstijgt. Er is niets. Wat Abraham voor God achterhoudt. En als je teruggaat in de parasha's. dan krijg je de parasha leg Lecha. Dan spreekt God tot Abraham: Ga uit je maatschap. En Abraham ging, maar niemand wist waartoe. In de volgende parasha, vajra, is de ontmoeting. Als je doet wat God zegt, ontmoet je Hem. En als zij gegeten hebben en ze zijn onderweg naar Sodom en Gomorra. Dan zegt God zal ik iets verbergen voor mijn vriend Abraham. En hij verbergt niets maar hij meldt wat God van plan is om te gaan doen. En hier wordt Abraham op de proef gesteld door God. En hier wordt duidelijk gemaakt dat Abraham ook niets te verbergen heeft voor zijn God. Marien en ik geven cursussen in relaties. En binnen die relaties vragen wij vaak aan mensen, kijk elkaar aan. En vraag jezelf de simpele vraag, wat heb ik voor die ander te verbergen? Is er iets wat ik voor die ander verberg? Als wij het verschil tussen relatie en religie niet bevatten. Zijn wij reddeloos. En spoorloos. Er is aan de basis een enorm verschil tussen deze twee. En het gaat God om de relatie. Als we zien binnen het woord, binnen de evangeliën De clash die elke keer komt tussen Yeshua en de fariseeën. Dan is dat een clash tussen relatie en religie. Yeshua wandelt in de relatie met zijn vader. Dat is wat hij aantoont. En de Farizeeën en de anderen zijn van een religieuze aard. En kunnen niet bevatten. Daarom zegt Yeshua tegen Nicodemus... ...wanneer je niet van bovenaf geboren bent, niet wederom geboren bent... ...kun je dat koninkrijk niet binnen, je kunt het niet zien... en deze man die uitermate goed onderlegd is als leraar in Israël begreep niet waar Yeshua het over had want daar ligt de bottom line de relatie of de religie en een relatie aangaan is het meest moeilijke waar we het over hebben. Een vorm vinden om met elkaar te leven, dat gaat nog. En daar zijn we sterren in. Elke vorm die je kunt bedenken, die bestaat er wel. En wij discussiëren met elkaar welke vorm de betere is. Toch? En willen ons verheffen als natiën. Onze vorm is beter dan de, het land naast ons. In politieke partijen willen ze zich verheffen. De een boven de ander. Want mijn partij weet het beter. In geloof gaat het exact hetzelfde. En binnen wat de afschaduwing is. En datgene wat God gemaakt heeft tussen een man en een vrouw. Gebeurt dat ook. Die man die wil overheersen. Die vrouw wil overheersen. Toch? De relatie is een andere. God heeft aan Adam een hulp gegeven. Wij hebben dat perfect ingevuld omdat we het fijn vinden om een hulp in de huishouding te hebben. Zo zijn wij als kerels. Maar de enige reden waarom God de man een hulp gegeven heeft is. Omdat wij mannen hulpbehoeft zijn. Wij denken altijd nog dat het om ons draait. Dat het om de man draait. Maar in de verborgenheid van zijn woord gaat het niet om de man, maar gaat het om de vrouw. Want ik weet niet of u het weet. Maar als u leest wat God sprak tot de slang, de vrouw en tot Adam. Dan is de enige die een belofte heeft ontvangen, is de vrouw. Wij mannen hebben echt geen belofte... In het zweet des aansheid, zult gij uw brood verdienen. Doornen en distel zal het u voortbrengen. Uit stof zijt gij genomen, tot stof zult gij wederkeren. Ik heb het zo gelezen, op zijn kant. Ik heb het in elke taal gelezen. Maar ik heb er nooit iets eruit kunnen halen wat uiteindelijk een belofte voor de kerel inhield. Het zweet van zijn aanschijn levert op doornen en distels. Met andere woorden. Nul. Dus in de. Ik zeg wel eens in de omgekeerde volgorde. Het was Eva die door de slang in verleid werd. Het was die man die zich tentoonspreidde op het moment dat God sprak wat heb je gedaan Adam was een kerel hij wierp zich voor Gods aangezicht en sprak ik heb gezondigd toch of staat er bij jullie wat anders dat is wat die kerel is ik heb niets gedaan maar dat wijf wat gij aan mijn zijde gesteld heeft met andere woorden it's your problem ik heb hier niets mee te maken tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een probleem met kerels. Zij nemen hun verantwoordelijkheid in meeste gevallen niet. En het punt is: Adam sprak profetisch. Ik heb hier niets mee te maken. Het is die vrouw die gij aan mijn zijde gesteld heeft. Het is ook door die vrouw en door hem dat hij de zaak rechtzet. Daar kwam die man niet aan te pas. Of niet? Miriam werd overschaduwd door zijn geest en werd zwanger. Wij leven in een tijd en die tijd is de tijd van Elia. In die tijd waarin God zegt terug te gaan naar de Torah van Mozes. En degenen die dat doen zijn diegenen die in de geest van Elia opereren. Hij komt om het hart van de vaderen terug te brengen tot het hart van de kinderen. En als je leest in nieuwe vertalingen van het boek enzovoort... dan staat er dat vaders en, en eh, moeders en zonen en dochters weer verzoend worden. Maar wat er staat is dat het hart van de vaderen... Abraham, Isaac en Jacob teruggevoerd gaat worden tot de kinderen teruggevoerd gaat worden omdat orde op zaken gesteld moet worden hij die het woord is er is geen verschil tussen hem en de Torah diezelfde helden die de Maccabeeën zijn is de vraag wie bent u gaan tijden tegemoet Lieve mensen, die zijn nooit vertoond in de geschiedenis. En die gaan sneller komen dan dat wij denken. En dan is de vraag, wie ben jij? Wat ga je doen? Ben je een orpa? Of ben je een rut? Is het zo dat je met haar kunt zeggen, jouw volk. Jouw God is mijn God. Jouw land is mijn land. Waar jij leeft, zal ik leven. En waar jij sterft, zal ik sterven. Of is het altijd nog zij en wij? Is de belangrijkste vraag die ik zou kunnen stellen in het natuurlijke... Is de belangrijkste vraag of ik van haar, dit is mijn vrouw, of ik van haar hou? Is dat de belangrijkste vraag? Ik zeg altijd nee. Er is er één belangrijker. De vraag is niet of ik van haar hou. De juiste vraag is of ik meer hou van haar dan van mijzelf. Want dat is namelijk wat relatie inhoudt. Hij die zijn leven heeft overgegeven voor ons. Daarom is de vraag die ik vaak stel, houdt u van Yeshua, houdt u van Jezus? En dan gaan alle handen omhoog. Maar het is niet de meest belangrijke vraag. De belangrijkste vraag is, houdt u meer van Hem dan van uzelf? Want als dat niet het geval is, dan eten we nog steeds van de boom van kennis van goed en kwaad. En dan zijn we nog steeds bezig met de religie, maar niet met de relatie. Een vader wil ons hebben in die relatie. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. En de afspiegeling in het natuurlijke, in het simpele, is very simpel. Dat is de vrouw en die man. Op het moment dat ik besloot om haar te trouwen... wat was dan feitelijk de status? Wat is er veranderd? Heel simpel. Voor die tijd was mijn focus op mijzelf. Vanaf het moment dat het antwoord gegeven werd... dat ik haar wilde hebben als vrouw... is mijn focus van mijzelf... Gericht op haar. Dat is waar het over gaat. Dat is wat een huwelijk inhoudt. Niet wat wij ervan gemaakt hebben. Maar wat hij zegt dat het inhoudt. En als we in het natuurlijke niet bevatten hoe het in elkaar steekt. Denken we dan. Het is een rijke illusie. Dat we kunnen bevatten wat de relatie met hem gaat inhouden. Binnen het huwelijk zeg ik altijd zo. Het level van de relatie die wij hebben is gelijk aan het level van de relatie die we met hem hebben. Vele duizenden mensen hebben wij gesproken en nog. In counseling's en op allerlei terreinen. En vaak vragen wij, hoe is de relatie met uw partner? En dan horen we, nou dat is beroerd. En dan later vragen we, hoe is de relatie met Jezus, met Yeshua... En dan komt het antwoord geweldig. Ja. Wij zijn in onze religieuze tijd gaan we zo ver dat we het waarlijk nog geloven ook. Want dat is onze houvast en onze vlucht. Vrouwen hebben de neiging om snel in het geestelijke een toevlucht te zoeken. Mannen doen dat door middel van werk... Maar de realiteit is een andere. Hou ik meer van haar dan van mijzelf? En degene in de geloofslijn die er staat, inclusief de Maccabeeën ...hielden meer van hem dan van zichzelf. Want ze waren namelijk bereid om hun leven af te leggen. Dus de vraag is bijna hetzelfde. Bent u bereid voor hem te leven is niet de belangrijkste vraag. Zijn wij bereid... om ons leven af te leggen... voor hem? Het is het feest van Genoeke. wat ons laat zien... de held... in de Maccabeeën. En dat is ook de vraag naar jullie toe. Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Zijn wij bereid? Of leven we liever... Gezellig en tevreden verder, zoals het nu is. Wie maakt het verschil uit? Eén man maakt het verschil uit. Matejau. Eén vrouw maakt het verschil uit. Ragab. Gideon. Jefta. Abraham. Miriam. Hey. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.